De vijf opkomende economieën die de BRICS-landen worden genoemd... zijn het eens over de oprichting van een alternatief voor de Wereldbank en het IMF. De ontwikkelingsbank krijgt een startkapitaal van 100 miljard euro. De regeringsleiders van Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika... vinden dat de Wereldbank en het IMF te veel oog hebben voor westerse belangen. Het weer. Na het optrekken van de nevel of mist is er geregeld zon... en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuidoosten kan er nog een bui vallen. Het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Afwit Bunschoot en Eembrugge 3 kilometer. Na een ongeluk op de A29 bergen op Zoom richting Rotterdam... tussen Afwit Numansdorp en Heidenoordtonnel 4 kilometer. Er zijn daar twee rijschokken dicht, er blijft er eentje open. Tot zo over de verkeersinformatie.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 Talks like Jews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 Viola la domenica in tripù, buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove, nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, la secento giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio.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 Ja, vero ver.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 Go again. Yeah.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 Crying out loud, burn the bridges in our town till the point where we drown. As it. All internet, internet. www.cfmzanfoort.nl conseguirás que no te nombre nunca más niet meer si de quererme die je liefhebben, dan zul niet meer degenen kennen die je liefhebben. Als je niet meer degenen kent die je liefhebben, dan niet meer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 Een muziek, een muziek, een muziek, een muziek,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 met zwart jij zit in mijn hart Don't ik to kill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 Ongeveer 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Volgens hulpverleners heeft Ramasun geen overstromingen veroorzaakt. Vorig jaar werden de Filipijnen nog getroffen door orkaan Haiyan, die kostte aan duizenden mensen het leven. Op de internationale luchthaven van Curaçao is een schietpartij geweest. Er zijn zeker twee doden en zeven gewonden. Volgens lokale media gaat het om een afrekening tussen twee bendes... die betrokken zijn bij drugshandel... Curaçao is een belangrijke doorvoerhaven van drugs uit Zuid-Amerika naar Europa. Het aantal liquidaties op het eiland is dit jaar fors toegenomen. VN-secretaris Ban Ki-moon heeft er bij Hamas op aangedrongen in te stemmen... Om met het door Egypte voorgestelde staakt het vuren. De zuid is zeer verontrust dat de gevechten niet zijn gestopt... ondanks de urenlange eenzijdige wapenstilstand van Israël. Hij heeft Hamas gevraagd ook aan het bestand mee te werken. De Malinese regering en Tuareg rebellen hebben aan de vooravond van vredesonderhandelingen gevangenen uitgeruild. Volgens het leger zijn 45 militairen geruild tegen 41 Tuaregs. Vredesonderhandelingen beginnen vandaag in de Algerijnse hoofdstad Algiers. En in mei kwamen beide partijen staakt het vuur overeen. De vijf opkomende economieën, Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika...